Uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Bij de Sinterklaas-intocht in Gouda zijn zo'n 60 mensen aangehouden. Het zijn zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Voor de demonstratie waren speciale plekken in de stad aangewezen. Maar een aantal van hen ging toch naar de markt... waar de Sint na een tocht door de stad aankwam. Burgemeester Schoenmaker van Gouda zegt dat de landelijke intocht... voor kinderen een vrijwel vlekkeloos feest is geworden. Maar de gebeurtenissen eromheen noemde hij bedroevend. Volgens hem werd de sfeer grimmig en kwamen vader en een aantal kinderen door de opstootjes in gedrang. Onder de arrestanten zijn filmmaker Sunny Bergman, die een documentaire maakt over Zwarte Piet en mensen uit extreemrechtse hoek, onder wie leden van de Nederlandse Volksunie. In Antwerpen is een 31-jarige rabbijn neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar, zo melden Belgische media. Een passant stak hem vanochtend onder een spoorwegbrug plotseling in de hals. De dader liep daarna weg en is nog niet aangehouden pvda kamerlid Bouwmeester zegt dat ze zich wezenloos is geschrokken... toen Kamerlid Üstürk in een vergadering van de fractie van donderdagavond schreeuwde... mogen Allah je straffen. Dat zei ze in Kamerbreed op NPO Radio 1. Volgens Bouwmeester verliep de vergadering... waarin over de samenwerking met Üstürk en zijn collega Kuzu werd gesproken... tot op dat moment heel rustig. Iedereen was bezig om eruit te komen. En dan opeens dit. De verwensing die gericht was aan Ahmed Marcouch... was volgens haar de druppel... Die de me deed overlopen. Toen werd besloten dat de twee uit de fractie moesten. Het weer geleidelijk droger. En in het zuiden en zuidwesten opklaringen. Vannacht overal enige tijd droog. En kans op een mistbank. Morgen overwegend bewolkt. En vooral in de noordelijke helft van het land regen. En het wordt dan een graad of tien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag-Amsterdam in beide richtingen, tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en Alfred Volendam, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A13, Den Haag, richting Rotterdam, bij Berkel reis 2 kilometer. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Het was Survivor en de Burning Hearts. Het is 8 half Welkom terug bij Softop Zaterdag. We zijn er nog één uur lang. Met heel veel Sinterklaas in dit uur, Albert Jan. Ja, en natuurlijk de nodige surprises die daarbij uh, bij horen. Surprise. Maar we gaan eerst uh, na de volgende twee platen gaan we even met Wim Peters bellen. over, En dan hebben we het over het uh, museum. Uh, wat uh, om vier uur officieel geopend is. En dan even uit de mond van Wim Peters zelf horen. Hoe en wat en, en hoe een en ander tot stand is gekomen. Half vijf natuurlijk het vaste item het dier van de week. En het is meer een aanvraag voor een donatie namens het dierenthuis Kennemerland. Want daar is een hond die nodig een operatie moet ondergaan, een heupoperatie. En dat kost natuurlijk het nodige centjes. En wellicht dat u Angel, want zo heet de hond, blij kan maken met een donatie zodat hij geopereerd kan worden. Want Angel is slechts nog maar anderhalf jaar oud. Uh, goed, wat had ik gezegd? We gaan bellen met Wim Peters. We gaan om half vijf het dier van de week doen. Een kwart voor vijf uiteraard, liefhebbers, het gedicht van de week. Ja, kan ik het vergeten. Het staat natuurlijk compleet in het teken van Sinterklaas. De spanning stijgt, want morgen om twaalf uur is het zover. Dan komt hij aan op het Badhuisplein te Zandvoort. En natuurlijk uh, veel verzoekjes nog, hè? Ja, zo is het. Deze wilde Thomas horen. Hier is uh, Mike Dane. in het Zwarte Pieterlied deugnieten. Ja, Het wel. Vroeger was het zo gewoon, trok niemand aan de bel. Waarom cultuur veranderen van iets wat jaren bestaat? Ik wil gewoon Zwarte Piet weer zien tot het einde van de straat. Ik zie een piep piep Piet Piet, Piet, Piet, bij jou nog niet. Piet, Piet, Piet, niet. Ben een dwaas? Hou je niet van Sinterklaas? Ze kunnen wel proberen, maar we houden het wel vol. Zwart geweest, haal die maar uit je bol. Wat Ik hou, net al als u. Wel van hun familiefeest. Nou, een leuk, maar voor sommigen is het nu wel mooi geweest. Ze pushen en bedreigen ons favoriete kinderfeest. Hou op met die discussie. Jullie zijn ook jong geweest. Ik zie een fit, pit, pit, pit, Maar bij jou nog niet, niet, niet, niet, niet. Ben je het waar? Ben jij nog helemaal goed? Hou je niet van Sinterklaas? Ze kunnen wel proberen. Maar we houden het wel. Ja, we houden het ziekenvol vol. Zwarte is altijd zwart geweest. Had dit maar uit je Mensen, waar gaat deze discussie nou nog over? Ik neem gewoon mijn eigen zwarte pieten mee. Zoals elk jaar. En ja, weet u wat? Wilt u een ander kleurtje? Ik het lekker met de kerstman. Wat want ik blijf. Ik zie die lachende kinderen als hij aan land is gegaan. Ze vinden het zo fantastisch, zie ze echt te lachen staan. Gaan wij dit nu u en onze kinderen ontnemen? Als u het niet leuk vindt, dan neemt u zelf maar de benen. Ik zie hem piet, piet piet piet piet piet, maar bij jou nog niet niet niet. niet. Ben je een dwaas, hou je, je niet van, van Sinterklaas. Sinterklaas Ze kunnen wel proberen, ja, hoor. maar we houden het wel vol Zwart en is altijd zwart geweest, Zwar? dus dan haal oh. dit maar uit je bol Aan dit ja, tot volgend jaar, Sinterklaas, het Zwarte Piet! Ja, speciaal gedraaid voor collega Thomas de Jojo, Het Zwarte Piet lied Deugnieten van Mike Daanen. Belevert ritme van Zandvoort, ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En digitaal te ontvangen in Zandvoort en de regio op kanaal 40 via SIGO. de dus heel veel even voor je toe. Dat was de Love Games in de speciale 12 e's uitvoering, Berlina. Dus vandaar dat ze wat later begonnen met zingen. Dan vind je dat ook weer. We schakelen live over naar de Haltestraat 56A. Want daar is vanmiddag om vier uur het een en ander gestart. Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Wim Peters hebben we aan de telefoon. De man achter het huiskamertheater. En wat zojuist officieel geopend is. Wim, lang, ja. lang gehoopt en toch gerealiseerd? Nou, lang gehoopt. Uh, eigenlijk is het er gekomen nadat onze tenten in het uh, Amsterdamse havengebied weg moesten. Omdat daar uh, uh, uh, de gemeente het verhuurde. En omdat er een, een eigenaar in in die discotheek, die altijd ruzie met zijn buren had. <laughs> heb ik maar gezien, ja. eh, toen heb ik maar mijn eigen band weer in beslag genomen. En ik denk: van ja, wat zal ik nou eens maken? Want ik ben nog lang niet dood en zo. Dus toen heb ik, heb ik een soort van circusmuseum gemaakt. En een soort huiskamertheater waar 30, 35, 40 mensen in kunnen. En dan doe ik twee keer per maand een optreden. Dus vandaag is het Lady Charity, dat is onze grootste hit uit ons theater in Amsterdam. En morgen komt Peter Faber. Wie komt er morgen? Peter Faber. Die heb ik volgens mij vandaag in een andere hoedanigheid ergens in Gouda zien rondlopen. <lacht> ja, als opa Piet. <lacht> ja, dat klopt. Hij komt morgen niet als Piet. Hij komt morgen gewoon als Peter Faber. En dan uh, geeft hij een optreden te uh, beste. Het is echt een hele leuke man. Hij is ook al dik in de 70. Nee, nee, dik in de 60. En hij is nog zo enthousiast en hij doet het nog zo goed. Dat, uh, hij treedt ook regelmatig op in de kastbank in Amsterdam. Dus eigenlijk, we zijn eigenlijk in de traditie van uh, bouwers. Hè? Want bouwers was de laatste variëte. Uh, we zitten in Zandvoort hè, samen met zijn nachtclub in Amsterdam. Uh, zijn wij dus eigenlijk voetsporen van bouwers getreden. En doen wij weer een beetje variëteit. En ik heb begrepen, uh, nou Peter Faber komt. Uh, uh, daar is wel een. Uh, zit, daar hangt een prijskaartje aan. Is de zaal al vol? Nee, het is nog niet vol. Het, het, het, het, kijk, je, als je. Dus je betaalt 24,95. En dan. Uh, maar is er zit dan de actief in en je kan zoveel prosecco drinken en sandwichjes eten als je wil. Dus er zijn een heleboel sandwiches met zalm met uh, kaas, met weet ik veel allemaal nog meer. En salade en weet ik veel. Je kan daarvan zoveel eten en drinken als je wilt. Voor 24,95 ben je helemaal rondom klaar. En, het, en dan begint om 4 uur morgen... En dan, om, dan kan je dus het circusmuseum bezoeken. Kennen, en dan om vijf uur begint de voorstelling. Goed, uh, stel dat mensen nog willen reserveren vanmorgen. Hoe moeten ze dat doen? Ja, kunnen, kunnen ze me bellen? Kunnen me bellen op 06 51 3604? Voor degene die even een pen willen pakken, zeg ik het nu voor de tweede keer. Ja, ik kon het ook niet verstaan hoor. Nog een keer? 06, ja. Ja. 0651 51 05 3604 Goed, dat is duidelijk Mensen die nog naar Peter Faber willen morgen om 4 uur... en lekker aan de prosecco en een hapje en een drankje... om het zo maar eens te zeggen, zijn nog ja. van harte welkom. Ja, ja zeker, zeker. Het is gewoon hartstikke leuk. Het is, het is, mensen zullen verbaasd staan... Eruit ziet. Het is serieus, er, staat een, er staat een vleugel van het Russische staatscircus. Er staat een paard in de... In de, in de gang? Theatertje. Ja, zegt, nou in de gang, het is echt een circuspaard. De olifant staat opgeblazen boven de deur. Dus het is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Even een, een vraagje. Die, in het begin van het interview zei je het al. Het is een combinatie van een museum en een huiskamertheater. Ja. Zijn die openingstijden aan elkaar gerelateerd? Of is het museum... Uh... Nee, we, we, staan, we, we komen voor in het... Uh, uh, man bij het hond museum app en uh, dan moeten de mensen even bellen en dan, uh, uh, dan kunnen ze erin voor 2 euro kunnen ze het museum bezoeken en de bezoekers die dus uh, naar de show komen die zien vanzelf uh, het hele museum ja, nou even, uh, even recapituleren als ik naar het museum wil moet ik ook bellen en dan maak ik een afspraak om het museum te ja. kunnen bezichtigen zeg, ja, zeg ik dat goed? ja precies dat is en, dan, uh, en dan, uh, dan is er iemand dan ben ik er of Karen is er die iedereen rondleidt in het museum en vertelt wat het allemaal aan de muur hangt en staat. Er is zo ontzettend veel, dat is bijna niet op te noemen. Willem, het is aan je stem te horen. Je bent laaiend enthousiast. We hopen we, ja. Zandvoort is dankbaar dat we wederom een, theater, een huiskamertheater en een museum rijker zijn... Dus namens ja, ja. alle luisteraars en zandvoorters... hartelijk dank voor je initiatief. En ik, eh, ik wil je verder niet te veel ophouden... want de, de officiële opening is net geweest. En ik wens je ja. enorm veel plezier vanmiddag... en erg veel succes met dit geweldige initiatief. Oké, okay, dankjewel. En al tot ziens. Tot ziens, Willem. Dankjewel, Wim. En hier Wim. is me and my broken heart I need pull one down to you shine Het was Eric Clapton en Change the World. Ja, het is uh, bijna half vijf. Zullen we gaan doen? Het dier van de week. Nou, deze week is het een oproep van het uh, kennen met dieren thuis, uh, Albert-Jan. Ja, en die vragen uh, uh, uw hulp bij, voor een nieuwe heup voor Angel. En Angel is een prachtige hond van anderhalf jaar. Ze is niet alleen knap om te zien, maar ook nog eens een hele lieve en aanhankelijke hond. Angel is afgestaan door haar eigenaar. En, en uh, nu ze een tijdje in het uh, asiel woont en de mensen daar uh, een beetje beter kent... Uh, vond men dat ze toch wel een beetje vreemd liep. Dat bleek een reden te hebben. Na een grondig onderzoek door de dierenarts is gebleken... dat ze een groot probleem heeft met haar heupen. En wat voor een probleem? Angel heeft om een, om een fijn leven te hebben... een nieuwe heupkom en een nieuwe, nieuwe heupkop nodig. Uiteraard wordt haar dat van harte gegund. Ze is nog zo jong en is zo lief. Daar willen dieren te huis haar en haar verzorgers haar heel graag mee helpen. Deze operatie is echter niet goedkoop, helaas. Maar liefst 3500 euro, u hoort het goed, 3500 euro. En nu Angel geen baas meer heeft, zal het asiel voor deze kosten moeten opdraaien. Zij, het dierenthuis, heeft natuurlijk in deze uw hulp heel hard nodig. Wilt u Angel helpen met een donatie? Dan kunt u een donatie overmaken op het rekeningnummer. Ik wacht even tot u een pen en papier heeft. NL11 RABO 032 6313095. Ik herhaal. NL11 RABO 032 6313095. Ten namen van SBDK, onder vermelding van Gift voor Angel. Mede namens Angel alvast hartelijk dank voor uw donatie. Want Angel heeft een nieuwe heup kom en een nieuwe heup kop hard, heel hard nodig. En wij van CFM doen uiteraard ook mee aan het geld inzamelen voor Eenshow. Onder meer een bericht geplaatst op Facebook, Ja. En op de CFM-app. Nou, diverse reacties daarop: van ik heb gedoneerd hoor. Dus al die mensen die inmiddels gedoneerd hebben, hartelijk dank daarvoor namens Eenshow. Dus Clean Bennett heeft inmiddels ook weer een nieuwe hit hier in Nederland... die heet Extraordinary. En dit was uh, die single daarvoor. Een grote doorbraak in Nederland voor Clean Bennett met I Rather Be. Ja, Belinda Keurison uh, is uh, aangeschoven in de studio van CFM. Goedemiddag, Belinda. Goedemiddag, Rob. En als, u, Jan. als we ja, jouw naam rustig. horen, dan denken we natuurlijk meteen aan De Windmolens. Ja. Ja, ja dat want daar gaan we het ja. ook over hebben natuurlijk. Dat. Ja, is, ja wat... de surprises zijn de lucht nog niet uit. Hè? Het is echt een surprise die nou binnen Blinda, Belinda, ja, windmolenparken. Aanstaande maandag gaat er wat gebeuren. Er zijn drie gebieden aangewezen. Kan je de luisteraars wat uh, verheldering daarin geven? Ja, dat klopt. Um, we hebben natuurlijk een tijd geleden was het plan uh, dat Zandvoort bedreigd zou worden... door een windmolenpark op 5,5 kilometer voor de kust. Daar zijn we met z'n allen tegen gegaan. Met gewenste resultaten. Want in ieder geval komen ze niet meer op die 5,5 kilometer. Maar vervolgens zijn er nu drie gebieden aangewezen door minister Kamp. En twee gebieden liggen wel een beetje toch voor, uh, voor Zandvoort... en niet op een hele lekkere plek, op, op uh, 18,5 kilometer. Dat wordt aanstaande maandag behandeld in de Tweede Kamer... in een wetgevingsoverleg. Het uh, begint om vijf uur. Het is openbaar toegankelijk, dus ik zou in ieder geval willen... Uh, iedereen ook willen oproepen om daar ook gewoon heen te gaan. Als je het te ver vindt, kan het, is het ook te volgen via www.twedekamer.nl. Maar daar wordt het behandeld, dus dan is het even afwachten... en uh, horen en luisteren wat de Tweede Kamerfracties uh, van de plannen vinden. Ja, waarom kiezen ze nou steeds voor uh, locaties voor Zandvoort? Ze kiezen voor locatie voor de Hollandse kust... omdat die gewoon eigenlijk nog heel vrij en heel ruim is... Ja, en dat ligt precies voor de, voor de Hollandse kust. Nou, daar, waar, daar zijn we natuurlijk tegen, dat hebben we ook aangegeven. Ja, maar het is wel wat langer natuurlijk hè, dan alleen uh, Zandvoort en omgeving. De precies, kust. dus je wordt op je wenken bediend. Dus het komt niet alleen voor Zandvoort te liggen... maar ook voor uh, Noordwijk, Katwijk, uh, Scheveningen. En dat zijn precies natuurlijk de badplaatsen. Nou, dus daarvan hebben de badplaatsen ook gezegd... Van, er is een alternatief, dat heet Amuide Ver. Dat is hartstikke ver op zee, dat zie je tenminste niet... En nu is het nog een zaak om de, om de Haagse politiek ervan te overtuigen. Want de lokale politiek die, die is daar wel van te drongen. Oké, okay, hoe staat het er momenteel landelijk gezien voor? Zijn er voor de, voor, meer voorstanders, tegenstanders? Het is afwachten. Het is echt afwachten. Dat, dat weet je niet. Het heeft er nu mee te maken. Ik denk dat er best sympathie is voor ons plan ook om het verder op zee te zetten. Alleen dan is het op een gegeven moment, heeft men het er ook, financieel heeft men het er ook voor over. Het kost meer. Dan dichter bij de kus. Aan de andere kant, ja, dichter bij de kust kost weer werkgelegenheid. Het gaat dus ten koste van de economie. Dus het is um, aan ons in de tijd nu ook geweest en ook recent weer, om die Kamerfracties daarvan te overtuigen. En dus nu even maandag uh, horen hoe dat. Uh... Wat ze ervan vinden. En de uitkomsten van het overleg aanstaande maandag, dat is, is, dat is, is, wordt het dan definitief? Of nee. is dat welke fase van. Nee, als je een tijdslijn bekijkt? Net zoals je hier in Zandvoort hebt, heb je eerst de commissievergadering en volgens krijg je behandeling in de gemeenteraad. Dit is het eerste overleg in de Tweede Kamer, ook een commissievergadering. En dan krijg je na de hand een plenair debat in de, in de Tweede Kamer. Maar die datum is nog niet, staat nog niet vast. En... Voorlopig denk ik dat de agenda nog wel redelijk vol zit van de Tweede Kamer. Dus ik schat ook niet in dat dat nog dit jaar aan de orde komt. Goed, aanstaande maandag. Nog even tij maandag. tijd en plaats. En... Aanstaande maandag, 17 november. De vergadering begint om vijf uur in de Torbekkenzaal in de Tweede Kamer. Het is openbaar toegankelijk. Zorg wel dat je een legitimatie bij je hebt, want het is controle aan de, aan, aan de poort. En de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee staat op de agenda onder punt nummer vier. Dus vrij vooraan in de agenda. Goed, en uh, het is, uh, mensen die daar niet heen kunnen, kunnen live meeluisteren. www.tweedekamer.nl Even de commissievergadering, economische zaken, wetgevingsoverleg. Start om vijf uur in de Torbekkenzaal. En ook te zien en te beluisteren via dus, het internet. Oké, okay, nou. We zijn weer om. helemaal op de hoogte. Spanning al om. Word, ik, ik heb zoiets: wordt vervolgd. <laughs> Absoluut. <laughs> Laten we hopen met uiteindelijk een goed resultaat voor Zandvoort uh, en al die andere kustplaatsen uh, ja, die niet op deze windmolens zitten te wachten. Yes, we do. Uiteraard bekend van de James Bond-film Your the License to Kill... de single van Gladys Nights. Het is bijna kwart voor vijf geworden in de schemerig zo voort. Tijd voor het gedicht van de dag. En hoe kan het ook anders? Hij is vandaag in Nederland aangekomen. Dan hebben we het over de goedheiligman Sinterklaas. Wie is toch die man die alles ziet? Het is de hoge hoogtepiet klimt omhoog zonder gezeur... en is dan uiteraard in een goed humeur. Maar nu kijkt deze Piet niet blij... want hij is dit jaar niet bij. Wat een pech! De boot ging weg zonder hem op weg. De club van Sinterklaas die mist de drie Pieten... want helaas hebben zij die boot gemist. Waar zijn ze nou... Als ik dat maar wist Want zonder deze pietermannen Lopen alle sinds zijn plannen Niet zoals het horen zou Waar zijn ze nou Waar zijn ze nou De weerpiet schrijft in zijn rapport Wanneer het weer wat guurder wordt Zodat de Sint zijn paard kan rijden Zonder van het dak te glijden Daar staat hij eenzaam op de kant Hoe moet hij nou door Nederland Wat een pech de boot ging zonder hem op weg. De testpiet zoekt voor ieder kind iets wat het zeker prachtig vindt. Ze test het speelgoed met beleid, op speelplezier en veiligheid. Nu heeft zij zich van plaats vergist. De derde Piet die Sint al mist. Wat een pech, wat een pech. De boot ging zonder haar op weg. De club van Sinterklaas die mist drie pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik het maar wist? Want zonder deze pietermannen lopen alles sinds zijn plannen niet zoals het horen zou. Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Morgen de ontknopingen met dans en zingen. En terwijl het Sinterklaashuis hier in Zandvoort om 4 uur officieel is geopend aan het gashuisplein, vertellen wij nog één keer. Morgen komt hij aan hier in Zandvoort. Vanaf 12 uur bij de rotonde. En CFM zal er live verslag van gaan doen tussen 12 en 2. Met een extra Sinterklaas uitzending. Dus mis dat niet. En wie kent hem niet, hè, Sinterklaas? Ja, wij kennen hem wel, hoor. Een goed heilig man. Mm. Met de pepernoten, vooral, hè. Dat is zo lekker, joh.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 Grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk. I knew what to expect from you No-no-no one said that it would be easy De beide leden van het Goede doel Henk Renk, Henk, Temming en Henk uh, Westbroek En dat was de single Sinterklaas, wie kent hem niet? En uh, daarachteraan deze van Volt uit de jaren 80, dat was Dictator. Ja, nou begint het echt donker te worden hè, buiten, ja. En de Sinterklaas die komt uh, morgen aan, dus de spanning gaat stijgen Albert Jan. Nou sterker nog, uh, er mag vanavond al schoenen gezet worden. Echt waar? Ja, dus die, die, die, die, die, die zwarte pieten die nog niet helemaal zwart zijn, die gaan nu door die schoorstenen weer. Dan hmm. wordt dus nog zwarter. Maar in ieder geval, ik heb van Sinterklaas begrepen tijdens een, tijdens een speech in Gouda. dat de kinderen hun schoenen mogen zetten vanavond voor de eerste keer. Weet je wat ik vroeger altijd deed? Zeg Zet ik een schoen oh. van mijn vader. want die was veel groter <laughs> dan mijn eigen schoen. Dus dan kon daar veel meer in natuurlijk, hè? En? Dat begrijp je, ja, het heeft gewerkt. Oké, okay. het heeft gewerkt, dus advies. Leen, leen de schoen van je vader, die is groter. <laughs> Goed, uh, ik heb nog even een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, allereerst even uh, Ankie Missebek, die uh, dus aandacht vroeg voor de ondernemers voor ons 25-jarig lustrum, wat wij vieren op 7 februari van 6 uur s avonds tot half 9 s avonds in Talassa. U bent uh, alle trouwe luisteraars uh, en medewerkers, oud medewerkers, sponsoren, adverteerders, u bent dan allemaal van harte welkom. Maar Ankie is druk bezig om een speciaal programma, uh, advertentieprogramma samen te stellen ten behoeve van CFM niet zozeer voor, voor het uh, feestje zelf... maar wel voor uh, apparatuur die we uh, nog nodig hebben. Dan, uh, Ladychef uh, berichtte mij nog even... dat ze tijdens de kerstdagen dus geopend zijn, niet kerstavond. En ze, uh, ze, ze hebben het gesplitst. Ze hebben een, een eerste de sessie om vijf uur op eerste kerstdag... en tweede kerstdag natuurlijk ook. En ze hebben een tweede sessie om half acht. Dus twee sessies op eerste kerstdag, dan wel tweede kerstdag... En reserveren kan op 023-573-6633. 023-573-6633. Dan kom ik nog even terug op het Sinterklaasjournaal. Eh, om het zomaar eens te zeggen. Het Sinterklaashuis. Eh, er zijn nog wat pieten die wat weinig door de schoorsteen zijn gekomen. En ze kunnen nog heel goed eh, schmink gebruiken. Alsof het lijkt dat ze ook veel vaker door die schoorsteen zijn gegaan. Als u, dat, als u dat toevallig in huis heeft en u heeft het over, breng het dan even naar het Sinterklaashuis op het gasthuisplein. Dan hebben we nog uh, uh, het uh, huiskamertheater en dat uh, van Wim uh, uh, Peters. Uh, reserveren gewenst van tevoren. En u krijgt dan Prosecco en wat sandwiches erbij. Morgen uh, dan komt de uh, senioren Piet die komt langs in de vorm van Peter Faber. Reserveren kan op 06-510-53-604. 06-510-53-604. Ik zou zeggen... Ik ben erdoor. Ja, de, de, wij zijn er de, door. de surprises maar... zijn op. Morgen dan zijn we er met een speciale Sinterklaas-uitzending, Albert-Jan. Vanaf 12 uur bij CFM. Van 12 tot 5, aandacht, ruim aandacht aan de intocht van Sint-Nicolaas hier in Zandvoort. We beginnen dus van 12 tot 2, speciale Sinterklaas-uitzending. Met de Radio Piet die op locatie is. Wordt heel erg spannend. Ja, ik ben, ik ben al nerveus. Ja, ik ook. Ik ben blij dat we hier zitten. Ik denk, hoe komt dat nou, die ja, nerveusiteit? Dat, dat zal het zijn. Dus daar komt het mocht je, mocht, Kinderen, mocht je onverhoopt niet naar de aankomst van Sinterklaas uh, kunnen. Dan zet dan om 12 uur je lokale ZFM-radio aan, want de eerste twee uur zijn we alleen maar bezig met Sinterklaas, met schakelen naar het badhuisplein, met schakelen naar het Raadhuisplein. Uh, je hoeft niets te missen als je thuis blijft, maar zet hem dan wel om 12 uur op ZFM. En morgen is Salford uh, op zondag er ook weer dan tussen 2 en 5. Ook aandacht dus voor uh, Sinterklaas en gepresenteerd morgen door Andor Samberge. Dus dat betekent dat wij alleen maar tussen 12 en 2 zitten. Ja, we zijn niet vrij, maar nee, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Wat gaan we dan tussen 2 en 5 doen dan? Uh, geen idee. Ik heb ook komen we, komen geen we wel idee. uit. Naar de korverhalen waarschijnlijk. Ja, ja waarschijnlijk wel. Hele fijne zaterdagavond en bedankt voor het ja, luisteren. Okay. En uh, tot uh, morgen. Ja, daar zijn we er weer. So tot morgen. Dag. Doei, Doei, really doei